Start. Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een demonstratie in Iran is volgens de staatstelevisie... een agent doodgeschoten door een betoger. Drie andere agenten zouden gewond zijn. Het gebeurde in een stad zo'n 400 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Teheran. Als het klopt, dan zou dat de eerste doden zijn... aan de kant van de Iraanse veiligheidsdiensten. Vandaag zouden ook nog eens vijf burgers zijn omgekomen. Dat wordt gemeld door de zender Al Arabiya... en via berichten op sociale media. Eerder werden al twaalf burgerdoden gemeld. De afgelopen dagen wordt er op verschillende plekken in Iran gedemonstreerd tegen het regime. Ruim 300 actrices, regisseurs en producenten uit Hollywood... hebben een fonds opgericht om slachtoffers van seksuele intimidatie te helpen. Vooral mensen die het niet breed hebben. Zo moet voor onder andere serveersters en kamermeisjes de drempel lager worden om een zaak aan te spannen. Bekende actrices die geld doneren zijn Reese Witherspoon, Meryl Streep en Jennifer Aniston. Tot nu toe is er 11 miljoen euro ingezameld. De groep wil ook meer gelijkheid voor vrouwen in Hollywood. Ze roepen acteurs en actrices op om komende zondag bij de uitreiking van de Golden Globes zwarte kleding te dragen. In Frankrijk zijn op oudjaarsavond twee politieagenten mishandeld. Ze waren afgekomen op een oproep van een privé oudejaarsfeest iets ten oosten van Parijs. Het feest werd verstoord door een groep indringers. Die sloegen en schopten de agenten tegen de grond. Ze moesten voor behandeling naar het ziekenhuis. Twee verdachten zijn opgepakt. In veel steden in Californië staan lange rijen voor wietwinkels. Sinds vandaag is het kopen van cannabisproducten en wietplanten legaal in de Amerikaanse staat. Iedereen boven de 21 mag maximaal 28 gram cannabis op zak hebben. Thuis mogen maximaal 6 hennepplanten staan. Het weer. De komende uren trekt de regen weg naar het oosten. De temperatuur daalt naar een graad of 4. Morgen, vooral in de ochtend, zon. Het wordt dan 7 graden. Tegen de avond gaat het vanuit het westen weer regenen.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 In mijn einde komt, zal toch mijn ziel u blijven zingen. Tienduizend jaren tot in eeuwen. Zegen ons, wees ons genade, licht over ons, Uw aangezicht. Zoals de zon met al haar stralen ons in. Oh.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 Verworpen en alleen, als een roos geplukt en weggegooid. Nam ik de straal en dacht aan mij, meer dan.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 de zee is vol genade. Uw sterke hand, die houdt mij vast. En als mijn voeten zouden Dan jullie allemaal allemaal...